Oud-voetballer en voetbaltrainer Anton Spiets Koon is overleden. In Luxemburg geboren Koon speelde eind jaren 60 bij FC Twente. Daarna werd hij trainer van de club uit Enschede. 1974 werd Koon met Twente tweede van Nederland. Seizoen later haalde hij de finale van de UEFA Cup. Spiets Koon werd begin jaren 80 assistent bij Ajax. Hij werkte onder andere met Aad de Mos en Johan Cruijff. Eind jaren 80 werd hij voor een periode van anderhalf jaar... hoofdtrainer bij de Amsterdammers. Met Loeie van Gaal als assistent werd Koon in 1989 tweede van Nederland. Spits Koon was 79 jaar. Wesley Sneijder wordt voorlopig niet ingezet door zijn club Internationale. Eerst moet de speler akkoord gaan met een verlaagde aanbieding. Dat heeft technisch directeur Branca op de website van Inter gezegd. Sneijder tekende in 2011 een lucratief contract... nadat hij met Inter kampioen was geworden en de Champions League had gewonnen. Hij weigert tot nu toe de verlaagde aanbieding te tekenen. Het riante salaris van de aanvoerder van Oranje... drukt zwaar op de financiële huishouding van Inter. De Italiaanse club zit in zwaar weer door de economische crisis.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 Het weer dan nog bewolkt in een periode met regen, toenemende wind, morgen onstuimig met aan zee kans op zuidwegs storm en zware windstoten voor morgen een graad of elf. Na het weekende blijft het grijs en zacht met soms wat regen. Dit was het nrc journaal. Altijd NRC-lezen. Het kan nu een iPad of een iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl/slash iPad.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Max van Wezel. Na de speech van Mark Rutte klonk muziek door de speakers op het VVD-congres. Geen coldplay zoals tijdens de campagne, maar The Good Life van Tony Bennett. Met de regels: Please be honest with yourself. Don't try to fake romance. Wees eerlijk tegenover jezelf. Doe niet alsof je aan een romance bent begonnen. Dat de P van de het maar vast weet. Goedenavond, het oog vanavond over liberalen, dode postduiven, datende senioren en over spinvis. Want de liberalen zijn na weken geruzie over de nivellerende zorgpremie op zoek gegaan naar hun ideologische veren. Nou, hebben ze die teruggevonden vandaag op het partijcongres dat ze hielden in Den Bosch? Levenslustige actieve vrouw, 64, houdt van wandelen, reizen, koken en schilderen... zoekt avontuurlijke man van onder de 70 om samen te genieten. We gaan het hebben over internetdaten. Ben je daar ooit te oud voor? Op het skelet van een postduif werd in het Britse Surrey... een codebericht uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Maar waarom kan de geheime dienst het niet ontcijferen? En Ben Spinvis wordt cultureel gastdocent aan de TU in Delft... Wat gaat hij de studenten bijbrengen? En Erik de Jong, Spinvis dus, heeft vanavond ook de muziek voor u uitgekozen. Dat straks allemaal en eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 24 november. Daar niet verder over mopperen? Ja, dat was de boodschap van Mark Rutte. Niet mopperen dus op het partijcongres van de VVD. Want er broeide nog wat onrust over de manier waarop Rutte... tijdens de formatie de inkomensafhankelijke zorgpremie had toegestaan. Wat is uw leermoment geweest? Waardoor krijgen wij het gevoel dat dit volgende keer anders gaat? De VVD-jongeren mochten na veel gedoe toch hun zegje doen. Tot verbazing van JOVD-voorzitter Jariko Vos. Ik zou zo meteen bij jullie in de uitzending zijn, maar het kan zijn dat dat niet lukt... want ik heb zojuist spreektijd gekregen door de leden. Aan het eind van het congres leek het vertrouwen in Rutte hersteld. De sfeer was goed op het congres. Zoals het nu geregeld is, ja, ben ik uh, tevreden. Ja. Vol vertrouwen, ja, zonder meer. De premier haalde opgelucht adem. Vandaag, dames en heren, was een goede dag. We hebben met elkaar vandaag gesproken, diep inhoudelijk gediscussieerd. Dat voelt goed. En nou zou ik willen zeggen, aan de slag. President Boutersen van Suriname viel vandaag weer eens uit tegen Nederlandse politici. Correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo, goedenavond. Goedenavond, Max. Wat heeft Daisy geroepen dit keer en bij welke gelegenheid? Hij heeft inderdaad uh, kritiek gehad op de afwezigheid van onder andere de Nederlandse Europarlementariër Tram Manders. Die wilde niet naar Suriname komen om uh, hier de halfjaarlijkse EU-ACP-topconferentie bij te wonen. Omdat het Surinaamse parlement de omstreden amnestiewet heeft aangenomen. En omdat Boutens hier president is. Manders heeft uh, samen met andere Europarlementariërs geprobeerd om de conferentie te verplaatsen. Maar dat is niet gelukt. En daarom is uh, Manders nu thuisgebleven. En Boutersen die zei in zijn toespraak dat er blijkbaar nog steeds mensen zijn die niet weten dat de koloniale tijd voorbij is. Overigens was er uh, nog meer, en eigenlijk ook verder kritiek, onder andere van de voorzitter van die 79 ACP-landen. Dat zijn de landen waarmee... Ja, wat zijn dat voor landen eigenlijk, ACP? Ja. Ja, dat zijn de landen waarmee de Europese Unie een ontwikkelingsrelatie heeft. Die komen ja. één keer per half jaar komen die bij elkaar, samen met de Europese Unie. Uh, en de voorzitter van uh, die landen, de huidige voorzitter, die noemde de houding van de Nederlandse Europarlementariërs kortzichtig en totaal respectloos tegenover de ACP. Maar ook uh, vanuit de EU hoorde je in de wandelgangen kritiek diplomaten die off de record zeiden dat de houding van Manders onhandig en weinig productief was. En uh, Manders is VVD? Geloof ik, hè? Ja, dat is een liberaal. Deze boutse heeft nog meer gezegd vandaag, namelijk dat de Surinaamse economie het eigenlijk veel beter doet dan dat hele Europa bij elkaar. Dat is toch niet waar. Nou, uh, Suriname heeft een uh, behoorlijke economische groei. Uh, dat is weliswaar een beetje, uh, of een beetje eigenlijk volledig te danken aan de hoge olieprijs en uh, met name de goudexport waar Suriname bakken met geld mee verdient. Het is een heel populair onderwerp voor, uh, voor Boutersen uh, om dat af te zetten tegen de, Euro de Europese crisis. Dat deed hij vandaag ook weer. Uh, hij kwam met een, een tijdschrift, een Europese economisch tijdschrift, met een heel groot verhaal waarin stond dat Suriname echt de plek, de plek, to be is waar je op dit moment je geld moet investeren. En dat is een paradepaardje van hem. Hij concreteert er graag mee uh, dat het in Suriname op dit moment economisch heel erg goed gaat en Europa heel erg, het heel erg slecht doet. Nou, die conferentie gaat ondanks meneer Manders dus uiteindelijk door. Wanneer precies? Die loopt al. Het Europese gedeelte uh, dat begint uh, morgen en die, dat loopt door tot donderdag. Ik dank je wel, Harmen Boerboom in Paramaribo. Dan naar Afrika, want de rebellen van M23 moeten zich terugtrekken uit de Congolese stad Goma. Anders volgt er een militair ingrijpen. Elf Afrikaanse leiders hebben dat besloten op hun bijeenkomst in Oeganda. De VN-vredesmissie in Oost-Congo moet de burgers beschermen tegen de rebellen. Maar dat lukt niet zo best. In de minds van de internationale gemeenschap en in de minds van de Congolese. Want we weten nu really, dat ze ons niet kunnen de soldaten zijn ook helemaal niet op die zware taak voorbereid, zegt de commandant. Coming as a peacekeeper and ending up uh, very much in warfighting situation. De rebellen gaan morgen onderhandelen met president Kabila. En dan Larry Hackman, die is overleden. Hij is bekend van zijn rol als JR in Dallas. De vredezoon van een Texaanse oliebaron speelt hij daarin. Hij was egoïstisch, inhalig, beledigend en intimiderend. Een van de grootste schurken dus uit de geschiedenis van de tv. Tell me, JR, which slut are you going to stay with tonight? What difference does it make? Whoever it is, it's got to be more interesting than the slut I'm looking at right now. Hackman hey, werd 81 jaar trouwens. Hij was de enige uit Dallas die in alle 355 afleveringen van de serie speelde. Met daarin een van de bekendste cliffhangers ooit. Who shot JR? Who shot JR? Who shot JR? Who shot JR? Daarom als eerbetoon aan Larry Hackman en gewoon omdat het leuk is nog een keer te horen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Dit heb jij uh, niet, niet gecomponeerd, hè Erik? Nee, dat is wel jammer. Dat is, het is Mooi, hè? Het, nou, ik vind het helemaal niet zo heel mooi. Het levert wel heel veel geld op, denk ik. Ik denk het ook, <laughs> nog steeds. Erik de Jong, ja. oftewel spinvis. We hebben hem vanavond uitgenodigd om de muziek in het Oog op Morgen uit te kiezen begin volgend jaar, dan gaat hij voor drie maanden... namelijk cultureel gastdocent, cultural professor... Ja, dat prof, moet je wel zeggen, hoor, want dan hecht ik toch wel... Dat is, is aan. hoger, hè, professor, ja, ja. Aan, de, aan de TU in Delft. Wat houdt het in? Um, nou, dat is, dat is wel vrij in te vullen. Het is een, een, een initiatief van de universiteit. En ik ben, geloof ik, de vierde op rij die dit uh, gaat doen. Joep van het Hek, geloof ja, ik? Ja, dat was de vorige. Vincent Mensel, de ja, fotograaf. fotograaf. Ja, dat is ook heel, heel tof. En um, je wordt gevraagd, ja, waarom ik precies ben gevraagd, weet niet. Dus er is een shortlist gemaakt en ik ben er dan uit... dan vraag of je dat leuk vindt, of je daar je tijd aan wil besteden. En dat wil ik, uh, wil ik heel erg graag, want ik vind het heel, heel leuk om te doen. Wat moet je als kunstenaar tussen al die betas en tegneuten? Nou, precies, dat is juist de vraag. En ik ben opgegroeid uh, met mijn vaders wiskundeleraar, was wiskundeleraar. Okay. En, en mijn broer is ook echt een ontzettend beta. Is, uh... Dus ik, ik zat als jongetje echt... Uh, tussen gesprekken over... Ja, je moet alles wel kunnen bewijzen. Je kan er niet zomaar iets zeggen. Dus uh, begrijp je? Dus de, en ik zat daar met mijn, ik zou maar zeggen, dichterlijke ziel. Beetje zo een Beetje zo. Nee, ik wel... Je bent heel, wel een beetje het buitenbeentje geweest. Nou, ik voelde wel dat ik niet zo was. Ja, want ik had, ik had geen, bepaald geen negens voor wiskunde op mijn rapport... Maar goed, ik. Je hebt hem wel met, wat mee. Ja, met mijn ene been sta ik, sta ik in de exacte wetenschappen, en de andere been in, de, ja, in wat ik doe. Dus de muziek en, en de poëzie en zo. En, uh, dus ik wil heel graag dat, dat terrein verkennen. Dus, uh, en de, dat huwelijk tussen de kunst en de wetenschappen, dat is natuurlijk al zo oud als Leonardo da Vinci. En er zijn heel veel misverstanden over, en vaak wordt het geïdealiseerd alsof het hè, de dochter en de zoon van dezelfde moeder zou zijn. En dat is. Toch niet zo? Het zijn echt wel verschillende werelden, verschillende doeleinden, verschillende. Ze willen ook het niet hetzelfde bereiken, denk ik. Maar, maar je wilt op wel... de een of andere manier Precies. dichter bij elkaar brengen. Nou, wat, moet je, wat moet ik me bij je lessen voorstellen, bij uh, die nou, vastles? De, wat ik ga doen namelijk is, ik heb me eerst afgevraagd... Hoe, de meta, als ik een liedje schrijf, wat doe ik dan eigenlijk? Wat is nou eigenlijk mijn methode? En die methode is er niet. Ik probeer zoveel mogelijk geen methode te hanteren. En dat is natuurlijk heel onwetenschappelijk. Want ik, ik streef ook geen doel naar. Ik ga maar gewoon op weg. Ik doe de eerste stap en daar volgt dan een tweede, een derde en honderdste uit. Maar dat doe je eigenlijk met een blinddoek voor. Je bent niet op zoek naar iets. En je weet niet, zeg maar, er is een soort eh, innerlijk kompas wat je drijft. Je, hebt je... geen doel als je geen doel. iets ik, ga niet, nee, ik heb niet beniet, ik geniet aan het je schrijven over een dierentuin... of over een wolk. Dat komt. Ja. En als het klaar is, dan is het af. Dan, is het, dan weet je wel dat het af is. Maar je hebt geen idee hoe je daar nou gekomen bent. En dat, dat blijft natuurlijk een wonderlijk proces. Geef want, een voorbeeld want je van... maakt wel iets. Je bent wel iets aan het maken. Maar je weet niet wat je aan het maken bent. En, ik zou, en nu heb ik iets bedacht... om die methode, die dus geen methode is... te vertalen naar een groep technische studenten. En dat, dat vergde wel wat denkwerk, maar ik denk dat ik, dat ik iets heb ge gevonden. En dat ga ik dus te komen in volgend jaar, in de, een aantal maanden... proberen in stapjes daarheen te brengen. Kun je iets laten horen van wat er in die gastlessen zal gaan voorkomen? Nou, dit, um, je vroeg me voorbeelden, als muziek voorbeelden mee te nemen. Ja. En dit is wel aardig, voor het, het raakt eraan. Dat, zijn, dat heet de disintegration loops van de, van de Amerikaanse... Uh, componist William Bezinski. Wat hij heeft gedaan, heeft hij een klein stukje van zijn muziek... op een tape, een ouderwetse bandrecorder, heeft hij geloopt, En dat draait rond en rond. Maar een bandrecorder, dat is natuurlijk dat, dat is niet digitaal, dat gaat kapot. Er zijn van die uh, uh, ijzerdeeltjes op die band... en die vallen eraf terwijl die band ronddraait. Dus da, als je dat een uur laat draaien, dan blijft er niks meer over. Dus dat hele, dat hele proces... Laat dat het te, horen. ja. Dit is het. Hier is hij nog heel. Hier is hij nog heel. En ik, dit duurt een uur, hè? dus ik heb, je, ik heb het middenstuk en het einde maar even elkaar geplakt. En dat hele uit, uit elkaar vallen van die muziek... heeft hij heel nauwkeurig opgeschreven en weer teruggebracht naar een orkest. Dus nu hoor je een echt orkest die verbeeld, speelt... hoe die muziek uit elkaar valt door een oude bandrecorder. Dus niemand heeft dit gecomponeerd. Hè? Het is de techniek die dit heeft gecomponeerd... Maar het is wel heel mooi. Het dus is esthetisch is ook erg mooi. Ja. Er ontstaan boventonen en er gebeurt iets wat niemand heeft bedacht... maar wat wel gebeurt. Dus dat is wel een goed voor, misschien wel een goed voorbeeld van... hoe techniek en kunst en, en esthetiek toch, toch wel samenvallen. We gaan zo verder praten, Erik. Maar we hebben je ook gevraagd de muziek in dit oog uit te kiezen. Ja. Wat, wat, wat zullen we eens gaan doen? Nee, ik heb uh, geprobeerd om zoveel mogelijk muziek uit te kiezen... die door toeval zijn ontstaan. Of waar toeval een grote rol heeft uh, gespeeld. En daar kan ik wel iets bij vertellen. <kliek> Bijvoorbeeld nu? Nou, <laughs> laten we eerst iets draaien. Ja, dat ja, is goed. Maar wat? Um, Beatles. Dit is het... Um, het is één lang, één lang, één lang, toon is dit. Maar al die geluiden die je hoort, hebben ze allemaal op bandjes opgenomen. Hebben ze bandjes in stukjes geknipt, door elkaar gehuzeld en opnieuw aan elkaar geplakt. Dus dat is random. Dus, dus puur door toeval hoor je wat er gebeurt. Dus uh, tomorrow never knows. Tomorrow never knows. Tomorrow Never Knows van de Beatles, Het komt van het album Revolver uit. Ja, wat zal het geweest in 1965, 1966, zoiets. Maar nu terug naar onze tijd, want de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... hield vandaag haar partijcongres in de Brabant Halle in Den Bosch. Nou, het was geen zorgeloos feestje dit keer want de VVD heeft roerig week achter de rug, u weet het... sinds het regeerakkoord met de Partij van de Arbeid. Ik ga daarover praten met twee congresgangers. Mark Verheijen, Tweede Kamerlid en oud vicevoorzitter van de VVD. Hij zit thuis in Vendel. Goedenavond. Goedenavond. Ja. En met JOVD-voorzitter Jariko Vos. Hij is onderweg van het congres in Den Bosch naar Groningen. En, en waar zit je op dit moment, Jariko? Ik ben op dit moment in Zwolle. In Zwolle, uitstekend. Uh, ik ga eerst even naar uh, Mark Verheijen. Want we hoorden in het nieuwsoverzicht uh, Mark Rutte net zeggen... hoe fijn hij het had gevonden dat dit congres nou eens in het teken stond van een diepgaande discussie. Het klonk een beetje alsof dat nooit zo is bij de VVD. Hoe ongebruikelijk is dat, een congres met diepgaande discussie? Nou, als je gewoon heel eerlijk bent, um, was dit ook goed. Was het denk ik ook nodig dat we met z'n allen gewoon elkaar eens diep in de ogen aankijken. Um, en zeiden van, hoe ver kun je nou gaan af en toe? En zeker wanneer je met een partij samenwerkt, de Partij van de Arbeid, die zo ver van ons afstaat is het des te belangrijker dat je met elkaar af en toe definieert. Waar staan we ook alweer voor? Hebben we dat nog allemaal scherp um, uh, voor ogen? En ik denk dat wat dat betreft vandaag echt een goede dag is geweest... dat we er ook weer echt uh, staan, weer terug in aan kunnen gaan... en uh, weer klaar zijn om ook alle steun weer terug te verdienen. Want dat, uh, dat is wel op dit moment aan de orde dat we antwoordig. dat moeten gaan doen. Maar ik vroeg eigenlijk, is het ongebruikelijk dat er zoveel gediscussieerd wordt bij de VVD... Nee, als je kijkt, als we verkiezingsprogramma's samenstellen en zo, dan wordt er echt wel gediscussieerd. Um, maar vaak uh, zijn uh, de mensen van de media, u uh, zijn daar dan niet bij. Dat gebeurt in allerlei zaaltjes, in allerlei uh, subgroepen. Maar dat de plenaire zo op het congres, uh, zo lang ook de tijd wordt ingeruimd om ook die inhoudelijke vragen met elkaar te bediscussiëren. Uh, dat is niet elk half jaar en dat smaakt denk ik ook wel naar meer. Moet vaker gebeuren. Ja, Eigenlijk zou je dit elke keer uh, uh, moeten doen. Liever niet met zo'n aanleiding als vandaag. Mm. Uh, dat we eerst wekenlang uh, met elkaar overhoop hebben gelegen. Hebben. We uh, met nou, elkaar over hoop gelegen. Uh, en dat we nu gewoon bij elkaar komen en erover praten, is denk ik goed geweest. En ik denk dat iedereen in de partij ook wel met, uh, met voldoening terugkijkt. In ieder geval op vandaag. Niet op de afgelopen weken, wel op vandaag. Ik vond Mark Rutte, na alles wat er gebeurd is, eigenlijk een hele ontspannen indruk maken. Hè. Losjes uit zijn hoofd ging hij echt twee uur lang alle vragen beantwoorden. Ik kende ook bijna iedereen in de zaal. Is, de, is dit de Mark Rutte waar de VVD van houdt, maar die een tijdje zoek was? Nou, ik denk vorige week bij de regeringsverklaring, uh, toen stond hij er weer. Toen stond hij er weer um, uh, echt met zijn overtuigingen, met een goed verhaal. Uh, Daar was hij ook heel scherp. Um, en ik denk zeker na vandaag staan we er ook als partij weer uh, helemaal voor. En inderdaad, in die weken net na de afsluiten van het regeerakkoord... Uh, toen die onrust ontstond... toen we even hebben moeten kijken van wat gaan we nou doen... gaan we nou aanpassen, hoe gaan we dat aanpassen... ja, dat is gewoon even een verwarrende tijd... maar um, zowel Mark Rutte als de partij staan er op dit moment weer, uh, weer helemaal. Meneer Vos, u kwam uh, vandaag in het nieuws... omdat u van de partijvoorzitter Ben Korthals eigenlijk niet mocht spreken. Vanochtend zei... Ed Nijpels, een van de partijmastodonten in het Radio 1-journaal... dat het inmiddels was geregeld, maar toen werd dat weer tegengesproken. Uiteindelijk stond u er toch. Uh, toch een beetje het hoogtepunt in uw loopbaan tot nu toe? Nou, allereerst... Ik ben geen u, maar gewoon je. Uh, nou ja, goed, een, een hoogtepunt in het loopbaan, ja, Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Want ik kijk er zelfs dus een beetje dubbel op terug. Kijk... Um als JOVD wilden we graag spreken op het partijcongres, juist ook omdat het dit keer echt over de actualiteit ging. En dat je als JOVD als jongeren altijd met de actualiteit, maar ook zeker met de toekomst bezig bent. Daarom was er voor ons voor dit congres gewoon een hele grote relevantie om te spreken. Um, en om dat nou een hoogte, hoogtepunt in een carrière te noemen, nee, zou ik dat absoluut niet willen zeggen. Um, er is natuurlijk ook wat nodig aan vooraf gegaan. Het was gewoon doodzonde, dat is ook schadelijk geweest voor um, het liberalisme in het algemeen, uh, dat het op deze manier is gelopen. Ja. En daar balen wij ontzettend van. En we hadden veel liever gehad dat het veel soepeler was gegaan. Wat het partijbestuur gelijk had gezegd, nadat Mark Rutte ook de toezegging had ja. gedaan... dat we een beetje spreektijd mochten krijgen van... Uh, nou jongens, hier hebben jullie je tijd, veel plezier ermee, maak er goed gebruik van. En um, ja, zoals het op deze manier is gegaan, dat, uh, dat vinden wij als jongeren ongelooflijk jammer. En we hadden gehoopt dat het allemaal veel soepeler was verlopen. Mark Verheijen, u kent dat bestuur goed van binnenuit ook. Het is toch ongelooflijk dom en regentesk om uh, te proberen Jariko Vos van het woord af te houden? Ja, dit was niet uh, de gelukkigste move, denk ik. Uh, de JOVD spreekt al sinds mensenheugenis volgens mij op het uh, VVD-congres. Dat is een mooie traditie. Dat was zo toen uh, Mark Rutte hoofdstuurslid was van de JOVD. Dat was zo in mijn tijd, toen ik bij de JOVD zat. En uh, de laatste jaren ook. Overigens niet elk congres. Maar bij zo'n congres um, is het gewoon goed ook dat je dat verhaal van de JOVD... die kunnen prikkelen, die kunnen een zuiver liberaal verhaal houden. Dat betrekt ook jonge mensen bij de partij. Dus um, ik denk goed dat ze nu toch gesproken hebben, dat dat vandaag alleen goed is gekomen. Jammer van de discussie, maar wat mij betreft strepen rond En de heer Vos heeft een, of nee, Vos heeft een goed verhaal nee, Het is niet de vandaag. heer hoor, je je, nu nee, nee. mag ook <laughs> jij zeggen. Heel fijn, ja. Wat, wat betekent het meneer Verheijen voor de positie van Ben Korthals? Hij, hij wou dat niet dat de JOVD sprak, hij is eigenlijk door het congres overroeld. Dat, dat is toch heel vervelend voor de positie van een partijvoorzitter? Ja, maar laten we op zo'n uh, incident dat de laatste dagen heel veel aandacht heb, heeft gekregen. Uh, laten we daar niet de hele partij aan ophangen. Als je gewoon kijkt naar het hoofdbestuur de afgelopen weken. Um, ik zeg altijd, er is één ding erger dan een voorzitter die je te, veel in het nieuws, uh, te weinig in het nieuws ziet. Dat is eentje die je te veel in het nieuws ziet. En op de achtergrond heeft het partijbestuur de afgelopen jaren echt gewoon gewerkt aan die 41 zetels. Zorgen dat die partij uh, goed functioneert. En ook de afgelopen weken uh, op de achtergrond heel goed werkt. Gedaan. Dus um, laten we nou niet op één zo'n incident zo'n hoofdverstuur afrekenen. U vindt niet dat, het, de, dat de positie van Korthals nu onhoudbaar is? Nee, nee, zeker niet. Um, uh, hij heeft vandaag gewoon ook, uh, bijvoorbeeld wanneer het gaat over integriteit binnen de partij... wanneer het gaat over het betrekken van de leden bij um, toekomstige regeerakkoorden... toekomstige um, momenten zoals dit, heeft hij denk ik hele waardevolle uh, woorden gesproken. Um, en ook vandaag, als je kijkt hoe vandaag die dag is uh, verlopen... is er volgens mij gewoon heel veel steun voor de koers die we zetten als VVD... Uh, voor de organisatie en ook voor het bestuur. Ja, Rico, uh, even naar de inhoud van je betoog. Dat mocht je dus uiteindelijk houden op het podium. Het ging om trouw aan de liberale principes. Heb je dat gedaan omdat je vindt dat de VVD het risico loopt... in deze coalitie zijn ideologische veren te verliezen? Nou, nee, dan gaat het niet alleen over de, de huidige coalitie. Uh, maar dan is het ook meer over wat er gewoon de afgelopen uh, twee jaar is gebeurd. We hebben gezegd nee, de afgelopen twee jaar... is het liberale kompas een beetje op uh, in de gedoogconstructie met de PVV, uh, waarbij ook de val enigszins steun van de SGP nodig was... Uh, is er natuurlijk op vlak ingeleverd. Kijk als het rekent bijvoorbeeld naar het bestuur rond de ambtenaren. Ja. Um, als je dan kijkt naar deze coalitie, dan zie je toch dat er uh, ten opzichte van de PVV... is natuurlijk toch de nivellering is, is, is in het regierakkoord geslopen. Uh, dat is natuurlijk ook niet iets van liberalen per definitie vrolijk van worden. Nee, want je zei uh, vanmiddag ja. ook... ik ben ook tegen die nieuwe vorm van nivelleren... waar het kabinet nu voor gekozen heeft, hè? Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Als liberalen ben je uit principe tegen nivelleren. Uh, maar kijk, in dat opzicht hebben wij het als jongen natuurlijk net iets makkelijker... Uh, dat wij geen deals hoeven te sluiten om uiteindelijk in een regering of in een coalitie te komen... Maar dat wij ook kunnen staan voor ons eigen principes. Maar, maar we je dat vinden we het wel van belang. Nee, maar dan vinden we dus wel van ja. belang. Um, ...om als jongeren de moederpartij scherp te houden. En omdat er de afgelopen twee jaar uh, zo makkelijk sneeuwen op principes principe zijn ingeleverd... Maar zeggen we zeggen ook ja. het kompas sloeg enigszins op hol. En Het is ja. het goed om de partij weer de les te houden en ook de fracties op te roepen... Uh, ...voor die waarden te staan en op geremd te trappen ja. als die waarden verlogen dreigend worden. Dat is wat we willen zeggen. Want vind je dat de Tweede Kamerfractie tegen die nivelleringsvoorstellen moet uh, stemmen, ook in zijn nieuwe vorm? Nou, zoals ik ook heb duidelijk gemaakt, um, ik heb opgeroepen om de grenzen van het regeerakkoord op te zoeken. Uh, dat was niet echt uh, iets wat gelijk van een liberaal, want dat is gezegd door uh, PvdA Tegelaar, toenmalig fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Yeah. Uh, dus de huidige coalitiepark. Um, en we hebben gezegd, van, nee, zoek nou die grenzen op en kijk naar wat het maximaal toelaatbaar is. En blijf dan gewoon trouw aan je principes van kiezers Moet mm -hmm. ook uiteindelijk in de toekomst duidelijk worden, waar staat een partij voor? En er zijn mijn waarden en mijn idealen en mijn principes en uitgangspunten mm -hmm. veilig bij een partijmerk op een gegeven moment. Kiezen. En voor ons als organisatie is het ook belangrijk, omdat wij puur vanuit onze principes kunnen redeneren. Ja. Maar ook voor een partij als de VVD is dat belangrijk, omdat dat... Het is uiteindelijk ja, om laat... het land mee Laten we even kijken wat de Tweede Kamerfractie uh, daarmee kan met de, dit standpunt van de JOVD. Want gelukkig hebben we een prominent Kamerlid bij ons, Mark Verheijen. Uh, heeft u daar zin in de, de ja, randen van het regeerakkoord te gaan opzoeken? Um, ja, en ik denk ook goed dat de JOVD ons daar scherp op houdt. En de JOVD, als wij aan de rechterkant compromissen sluiten als VVD, zie je dat de JOVD vaak wat naar links gaat hangen. Uh, en andersom, als wij aan de linkerkant compromissen moeten sluiten, als gevolg van de regeerrecord gaan ze wat naar rechts hangen. En, dat houdt en nu hangen scherp. ze een beetje naar rechts. Uh, nu hangen ze uh, weer naar de uh, goede uh, rechter-liberale kant. En als je kijkt naar het regeerakkoord staan ongeveer 135 maatregelen in. Maar dan staan er ook honderden maatregelen voor de komende jaren staan er niet in. En het is dus heel terecht, um, en dat noem ik dan niet de randen van het regeerakkoord... maar wel dat de JOVD ons oproept om uh, scherp erop te blijven. Dat zouden we sowieso wel doen, maar uh, goed dat de JOVD daar ook nog op let. En wij gaan allemaal die voorstellen die niet dichtgetimmerd zijn in het regeerakkoord... gaan we gewoon beoordelen van wordt de economie hier sterker van... Wordt met deze maatregel initiatief en lef van burgers of ondernemers beloond? Is de keuzevrijheid van mensen hiermee uh, vergroot of verkleind? Ja. Dat soort liberale principes... Ja, maar die nivellering is wel dichtgetimmerd. Daar is een akkoord ja. over tussen Rutte en Samson, dus daar kunt u niet onderuit. Nee, sommige dingen zijn echt dichtgetimmerd. Sommige dingen zijn, uh, is de koers echt uitgezet... maar moeten de uitwerkingsdetails of de uitvoeringszaken uh, nog geregeld worden? En uh, op sommige punten heb je geen ruimte dan zeg ik ook echt gewoon, er is een compromis gesloten. Afspraak is afspraak. Uh, daarvoor heeft de PvdA veel ingeleverd naar ons, wij naar hen. En dat gaan we gewoon zo uitvoeren. Maar heel veel zaken en vooral, niemand weet hoe de wereld er over twee, drie, vier jaar uitziet. Um, dus er komen nog heel veel momenten uh, waarop we die liberale scherpte en kunnen noem, tonen. Noem dan eens één punt, meneer Verheijen, waar de VVD alle ruimte heeft en ook gaat nemen. Nou, laat ik even in mijn eigen portefeuille kijken. Uh, Europa. Uh, zullen de komende jaren over toetreding van landen... zullen de komende jaren gaan over de euro... over uh, uh, zaken rond uh, de begroting van Europa. Nou, dat soort zaken is bijna niet geregeld in het regeerakkoord. Dan moeten we gewoon zelf kijken van wat vinden wij nou... voor die toekomst, voor de kracht van Nederland en van Europa uh, belangrijk. Daar heb ik met heel weinig compromissen met de Partij van de Arbeid te maken op papier. Maar dat geldt ook in het regeerakkoord rondom het... kinderpardon is het, zie je dat het redelijk dichtgetimmerd is. Ja, maar bijvoorbeeld met doet, de hoor. strafbaar stellen van de illegaliteit... Um, Daar kun je wel over de, matten of... Nou, hoe je dat dus precies gaat uitvoeren, wat je daarmee gaat doen, daar zit nog best wel wat ruimte in. En daar zullen we ook best wel uh, forse discussies de komende jaren krijgen met de Partij van de Arbeid. Hm. En ook als VVD, ons eigen toon ja. in de Kamer, samen met Halbe Zelstra uh, als fractievoorzitter, mm -hmm. echt kunnen laten horen. Ja. Nou ja, jammer voor jullie dat die nivellering toch wel vaststaat. Jericho Vos, tenslotte, hoeveel schade heeft de VVD de afgelopen weken opgelopen? Nou, ik denk niet dat die schade heel erg groot is geweest. Ik denk wel dat die even heel kort en heel fel is geweest. Maar ik denk ook dat ook mede uh, omdat Rutte natuurlijk zijn fout heeft toegegeven, excuses heeft gemaakt en ook een deel van de fout heeft gerepareerd, uh, dat mensen zo weer langzaam vertrouwen beginnen terug te krijgen. En ik denk dat dat ook goed is. Uh, kijk, iedereen maakt fouten. Uh, de excuses en de fout toegeven waren nodig. Nu dat is gebeurd, moet je ook niet te lang stilstaan. Alles wat in het verleden fout is gegaan, dan moet je ook kijken naar de toekomst. En ik denk dat daar nog genoeg uitdagingen liggen. Uh, waar de VVD, zoals Mark Verheijen al zei, uh, de liberale waarde uit kan En dus ook zeggen, zijn mooie woonwoorden en maken ze nu waarde komende tijd. Okay. En, uh, de JOVD wil ze graag daarbij scherp houden okay. en helpen. Misschien toch een happy end voor Mark Rutte en de VVD. Dank jullie voor deze discussie. Mark Verheijen, Tweede Kamerlid voor de VVD. En Jariko Vos, de voorzitter van de JOVD. Die vandaag na heel veel gedoe toch het woord mocht voeren op het congres in Den Bosch. We hadden het. Met Erik de Jong, met Spimfis, over wetenschap, muziek en toeval. Dat toeval is in jouw denken heel belangrijk, geloof ik, Erik? Um, het is net heel bijzonder. Uh, uh, je kan er eindeloos over nadenken of het er wel bestaat en wat er dan eigenlijk gebeurt, ja. Dus, uh, er bestaat in de muziek. Componeert traditie ook sinds een jaar of uh, 50, denk ik. Ik geloof dat John Cage is ermee begonnen om met een dobbelsteen als het ware. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik geloof dat, dat Mozart deed ook al. Die, dat hij het die publiek met een dobbelsteen iets liet beslissen of... Welke of kant, kant het op ging. kant op zou gaan, ja, dat had met maatsoorten te maken. Je hebt een fragment klaarstaan, uh, althans de technicus, van Cage. Van vind John Ketcher, ja, ja. Dit is helemaal met een dobbelsteen gemaakt dus, als het ware. Dus de lengte en welke toon en hoe hard die wordt aangeslagen is puur random. En, dat, en toch gebeurt er iets. Want het is wel de pianist die dat uitvoert. En dat is een mens. Het is geen machine. En dat hoor je toch. Dus hij is iets aan het. gevoel aan iets aan het leggen wat op zich zonder gevoel is gemaakt. Je hebt natuurlijk altijd <kwijls> mensen die zeggen: dit is gewoon vals, dit is helemaal geen muziek. Ja, dat, het gaat er niet over schoonheid. Als je dit niet mooi vindt, nee, ik vind het ook niet mooi. Maar dit, het gaat ook meer om het, uh, hoe, hoe, hoe, het, hoe is het tot stand gekomen. Wat is het, uh, dat is gewoon wel interessant. wat krijg je zo aan hier? Nou, gewoon het denkexperiment. Het is gewoon, het is gewoon uh, heel goed bedacht. En, ik, en je bent ook nieuwsgierig aan hoe dat, hoe dat dan klinkt. Weet je wel? En uh, ja, waarom zou je dat niet doen? Uh, dus, uh, dat... Dit is niet helemaal analoog aan wat ik met de studenten wil doen... maar het is wel een beetje, daar komt er wel bij. Ja. Want hoe doe je dat zelf? Ik neem aan niet met een dobbelsteen. Nee, ik heb, uh, ik heb 24 studenten. Dat moet echt mogen er niet meer zijn. Misschien dat meer mensen zich aanmelden, maar het mogen maar 24 zijn. En die deel ik in, in twee groepen, twee van twaalf. En die groepen van twaalf worden weer onderverdeeld in vier groepjes van drie. Dus het zijn vier cellen. Van drie maal twee. En ik krijg allemaal een vraag. Die moet iets, iets oplossen. En die vraag ontstaat door Toeval. En bijvoorbeeld maak God's horloge. Of maak een machine die zichzelf vernietigt. Of weet je. Daarvoor hebben ze een aantal weken de tijd. En dat, dat, dat kan puur op papier blijven. Maar je kunt het ook gaan uitvoeren. Dat maakt nog niet zo heel veel uit. Daarna krijgen ze elkaars antwoorden. En die groepen die worden steeds groter. Dus na een aantal uh, um, zeg maar na vier of vijf weken. Heb je, eerst heb je één grote groep over van 24. En die zijn met z'n allen aan het bouwen aan iets wat ontstaan is. Het DNA van al die antwoorden. die ze daar door toeval hebben gemaakt. Nou, en, en ik denk dat dat een goede methode is om. om te, te kijken wat er gebeurt als je, zoals ik, een liedje schrijf zonder, zonder, zonder reden eigenlijk. De enige reden is dat je plezier hebt in het doen. Dat is gewoon, dat is de enige reden, de, de, de, de inspiratie om iets te gaan doen zonder dat je weet wat je gaat doen. Ik denk en ik hoop eigenlijk ook wel dat er dan iets bestaat. Dat is dan, het axioma, dat weet ik niet, of dat er iets ontstaat. Moet blijken. Dat of blijken. Dit is dat, nou een wetenschap. Dit dat, is nou dat, het niet op een andere manier tot stand had kunnen uh, ge, ge, We gaan weer op plaat draaien. Ja, Welke? Ik weet niet, het gaat. Oh, uh, Bowie, toch? Het kan. Oh, de Française. Oh, uh, de, de welke Franseze uh, uh, Clarica, en dat heeft geen enkele reden dan dat ik het gewoon heel erg mooi liedje vind. Want dat mag ook. Clarica. Tu ne coupais plus la parole M'écoutais religieusement En fixant les auréoles Au plafond, serrant les dents Je t'aimais mieux Quand t'étais mort, c'était bon Je pouvais disposer ton corps sans façon T'envoyer au cercle Inventer des positions. Le 6-9 tour de Babel, la culbute du pharaon. Au moindre Ja, voor u uitgekozen door Spindvis. straks praat ik nog een keer met hem door. Maar eerst, mannelijke luisteraars, opgelet. Dit ben ik. Ik ben een zich nog jong voelende... zeer zelfstandige vrouw van 64 jaar. Houdt nog van uitdagingen en wil nog graag... een leuke, interessante man ontmoeten... Ja, alleenstaande ouderen gebruiken namelijk steeds vaker internet... om aan een partner te komen. Hoe dat toegaat is morgen te zien in een aflevering van Kruispunt... waarin de datingavonturen van drie van hun worden gevolgd. En ik ga vanavond met twee van hun spreken. En die mevrouw van 64 zit er nou toevallig net niet bij, maar wel. Hier in de studio, Amy Timbler, goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon vanuit Almere, Bob Vonhoff. ook ja. goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Timbler, is er een beetje een aanbod van... Uh leuke oudere mannen op internet of eigenlijk helemaal niet? Nou, niet zo erg veel, moet ik zeggen. Er zijn veel vrouwen, hè, zag ik. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar heb ik geen belangstelling voor. Nee, dat krijg je niet te zien, hè. Als dat als, als, als, als vrouw daar, Alleen als je als man inschrijft, krijg je vrouwen te zien. En als je als vrouw inschrijft, krijg je mannen te zien. Ja. Dus je weet niet wie uh, verder in de concurrentie zijn, nee, zeg nee, maar? Niet, nee, niet. Wanneer bent u hiermee begonnen, meneer Van Hof? Uh, anderhalf jaar geleden. En waarom? Nou, om de eenzaamheid... Uh, <coughs> en dan uh, door toch een beetje nog verder uh, in het leven te willen. En was het een grote stap om dat te doen, ja. langs deze weg? Ja. Want wat, wat denk je dan eerst? Daar begin ik niet aan. Nee, dat is sowieso als eerste. En, en, en uh, tachtig keer twijfelen. En wat is dan de twijfel? De twijfel is dat je... Ja, heb je de, heb je de goeie? Wat, wat, wat denkt die van je? Wat willen ze van je? Noem maar op al die dingen. Amy Timler, waarom bent u eraan begonnen? Nou, ook vanwege het contact. Aangezien mijn sociale contacten niet zo erg groot zijn, ik leid een vrij geïsoleerd leven... En uh, ja, ik je kan naar een tennisclub gaan. Maar dan denk ik, van dat, dat, dat, dat zint me ook niks. Dus vandaar dat ik op die datingsite terecht gekomen ben. En waarom liever een datingsite dan een tennisclub? Nou, die datingsite kan je alleen doen met daten. Een tennisclub moet je ook nog tennissen. Dat, dat had je ja? er niet voor over. En dat dat niet... nooit. <laughs> Trouwens krijg je nog een tennisarm. Nou, ik noem maar een voorbeeld. Ja, ja dat is wat. dubbele vermoeitenis, hè. Heeft het ook iets te maken, meneer Vonhoff, met uh, ja, dat je op internet gewoon niet zo snel een blauwtje loopt? Uh, nou, als, nou, dat u het zegt, ik denk dat dat wel in het achterhoofd meespeelt, hoor. Want het is minder riskant. Het is in ieder geval minder riskant. Maar ja, uh, uiteindelijk blijkt dat het toch een beetje tegenvalt. Want uh, <clears throat> als je dan uh, afspraken maakt, of, uh, of je wordt uitgenodigd. En dan wordt de groep, oh, leuke man, oh, leuke man, leuke man. Nou, we zullen een hapje gaan eten. Dan gaan ze maar zoeken ze een leuk restaurantje op. En daarna zie je ze nooit meer terug. <laughs> dat schiet en, niet op. Nee, dat schiet niet op. Is ook niet leuk. Het valt dus tegen eigenlijk. Dat ik, mee, toch wel mee, uh, dat ik daar niet mee door wil. Ja, het valt tegen eigenlijk. Ja, ja ik vind van wel. Wat is uw ervaring daarmee, mevrouw Timmer? Nou, ook dat het tegenvalt. En eh, om terug te komen op het feit wat deze meneer net vertelt... over eh, eh, niet zo gauw een blauwtje lopen. Ik denk dat je bij datingsites heel makkelijk een blauwtje loopt. Want ze beginnen heel makkelijk een contact. En ze schoppen je net zo makkelijk weer, weet ik veel, wat de bietenbrug op. En, en nee, dat is veel makkelijker om iemand af te danken... dan dat je het in werkelijkheid doet. Dus je loopt veel gauwer een blauwtje. Ja, is dat zo meneer Van Hof? Ja, in wezen wel natuurlijk. Maar wat ik... Ik vind het in zijn geheel zo onpersoonlijk. Uh, je kan van alles afspreken, je kan van alles doen... maar uh, wat heb je dan? Nou ja, misschien kom je iemand tegen. Ja, maar ik bedoel, er zijn zoveel andere mogelijkheden. Ik, ja. heb, ik heb het op een andere manier gedaan. En uh, ik had dus een, een, een camper... En uh, ik, ben, ik ben gewoon bij de NKC ben ik lid geworden. Van de camperclub? Uh, eh? De camperclub. Ja, de Nederlandse camperclub. En daar zat... Uh, en daar bent en, u uiteindelijk een relatie uh, tegengekomen? Nou ja, we hebben natuurlijk hele goede vriendschap. En we, we hebben gewoon gezegd tegen elkaar... Laten we uh, eens even uh, rustig bekijken hoe goed of wij met elkaar om kunnen gaan. En we uh, uh, gaan het nou eerst eens even rustig uitproberen. En, uh, en als dat lukt, nou, dan is het geweldig. En anders moet je gewoon eerlijk tegen elkaar zijn. En zeggen, hé, hey, uh, nee, uh, wij zijn toch niet voor elkaar weggelegd. Maar goed, en, dat, uh, is, dat is via een camperclub, dat is niet via ja, internet gegaan. Ja. Mevrouw Timmer, wat me moeilijk lijkt is, hoe zet je jezelf neer op internet? Hoe verkoop je jezelf? Wat voor, ja, je moet een profiel van jezelf ja. aanmaken. Nou, Hoe dat, doe je dat? Dat, dat? Nou, dat is afschuwelijk. <laughs> dat is echt afschuwelijk. Ja, uh, ja, ik probeer daar uh, gewoon eerlijk in te zijn. Maar je hebt wel het gevoel dat je, dat je jezelf verkoopt. En dat ja. vind ik een heel vervelend gevoel. Ja, en? Dat is het nadeel ook van het internet daten. Ja. En uh, wat vraagt u van de ander? Want je moet ook een soort profiel maken van... ik ben geïnteresseerd in een man die... Ik vraag niet zo verschrikkelijk veel. Maar nee. ik vraag wel een, een, een, iemand die mij het gevoel geeft dat ik een maatje heb. Ja. En dat maatje, dat hoeft niet zijn van s morgens vroeg tot s'avonds laat... Eh, maar je moet leuke dingen samen kunnen doen. Yeah. Je moet er voor elkaar kunnen zijn. Yeah. Eh, en in goede en in slechte tijden. Yeah. En elkaar kunnen accepteren zoals yeah. je bent. Zoals nou is dit heel is idealistisch. Het lijkt me ook terecht om het zo, mm -hmm. zo te stellen. Maar in de, in de film, in Kruispunt, yeah. komt op een bepaald moment voor... die mannen die reageren zijn alleen maar op seks en geld uit. Nou, die kom ik ontzettend veel tegen. Dat is het trieste ja. eraan. Dat, ja, dat is echt dat is het trieste anders om, eraan. Ja, maar het is ook andersom ook vervelend hoor. Maar die deze, vrouwen zijn ook op de seks en geld uit, meneer Vonner? of ik opgedaan heb dat mensen die uh, er zitten mensen op die uh, dus door uh, uh, nou, gezondheid hun uh, partner kwijtgeraakt zijn ja. en er zitten mensen op die uh, gescheiden zijn geweest ja en er zitten erbij die drie vier keer gescheiden zijn en daar zit een giga verschil in ja uh, er zitten uh, bijvoorbeeld mensen die uh, hun part uh, verloren zijn... ...zijn hele andere types. Ja. Hele andere, bemiddelijke mensen. Ja. En, en, en, en, en als je dus de meeste, ...die zijn al een keer of vier, vijf uh, ja. gewoon gescheiden geweest. Ja. Dus dat nou, matcht ik... niet meteen. Ik ga even afronden. Uh, mevrouw Timmermans, meneer Vanhoof heeft net verteld... ...hij heeft iets wat een relatie kan worden... ...maar langs een andere weg dan internet. Hoe staat dat met u? Ik heb niks. Het heeft nog niks opgeleverd? Nee, heeft nog niks opgeleverd. U gaat wel door. Het heeft alleen teleurstelling opgeleverd. Maar u opgeleverd. gaat wel door. Ach ja, ik bedoel, baat het niet en dus schaadt het ook niet. Ja? Ik, ik dank jullie voor dit heel openhartige gesprek. Ja. Amy en Timber, en ik kom maar, maar, volop. Uh, ik, mijn collega die had nog gezegd... Uh, dat uh, mevrouw Verhoeven, waar ik dan uh, op het ogenblik... Uh, yeah. aardige kennis aan heb. Die ja. zou ook nog even iets daarin in, in mee inbrengen. Maar is, moest die nog... Uh... Het lukt niet. Maar het komt in de film voor. Ik kan u verzekeren dat uh, uw hele tocht met de camper met haar in de film Ik ga het ja, even, ja. even zeggen. Want het is morgenavond om 11 ja. uur op Nederland 2 bij ja. de RKK. En voor wie dan naar met het oog op morgen luistert... maandagochtend om half tien wordt het herhaald. Mag ik u wel daarbij bedanken. Heel graag gedaan. Dag en veel succes. Erik de Jong, Spinvis. Uh, je gaat uh, de collegezaal in. Dat is voor het eerst, denk ik. Ja, ja we, gaan, we gaan eerst op vakantie. Maar dan de colleges. <laughs> en dan de, dan de colleges. Hoe anders is dat dan wat je gewend bent? Uh, poppodia? Ja, totaal, totaal anders natuurlijk. Het is dus voor mij even, even goed heel leerzaam dan als voor de, voor de studenten natuurlijk. Dat hoop ik. Want ik, ik kreeg van de week een rondleiding daar op de Technische Universiteit in, in Delft. En ik, ik werd onder andere. Um, L Lid is misschien die, die bouwplaats waar die jongens en meisjes... die uh, zonnecelauto's maken, weet je wel? Ja. Waar ze in Australië mee... Hubbo uh, Ja, precies. Dat hele. En wat er nu uh, uh, nieuw aan is... dat is bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld hele kleine innovaties... dat ze in plaats van één grote motor... zetten ze vier motoren bij elk, bij elk wiel. En dat is, dat is natuurlijk uh, dat is echt helemaal nieuw. Maar toen dacht ik, ja, maar dat is wel echt een... In een flits heeft iemand dat onder de douche bedacht of op de fiets. Dat is niet het product van nadenken. Niet toeval, hè? Nou, niet het niet, niet, uh, toeval. Dus het, het product niet van logisch nadenken, maar van echt een, een vondst. Een, een aha-vondst. En dat heb ik in de muziek natuurlijk ook heel vaak. Dus, dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het hele creatieve mensen zijn. En dat wordt nog wel eens onderschat. Wetenschappers. Dat weten wij niet van Delft. Nee, wetenschappers... We gaan veel nog wat draaien. Bowie je. zei je. Ja, ja, we gaan Bowie draaien. Ja. Dit is ook tot stand gekomen... Dat, uh, door de akkoordenreeks... die zijn uh, ja, met een dobbelsteen... Zeg maar, tot stand gekomen. Ja. En hoe, uh, Erik, hoe hoor je dat eigenlijk... Hoe dit tot want er waren nou, er dit niet is bij. Nou, dit is heel slim gedaan, want uh, ze, ze, hebben de, de, de, ze hadden wel de akkoorden bedacht. Of Ino had akkoorden bedacht. Ja, maar, de ja. maar de afstand, dus de hoeveel maten, uh, dat zou duren. Dat hebben ze, uh, hebben ze met een systeem hebben dat bedacht. Maar kun je dat horen of niet? Nee, want later hebben ze daar zo slim mogelijk uh, melodieën omheen gemaakt. En, en, dus... De bouwstenen zijn door toeval, maar de mens, de geest, of, hè, de creativiteit die heeft er iets moois van gemaakt. We gaan trouwens nog iets uh, een echte spimpje draaien. Oh, fijn. Hm. Hoe heet dit? Ronnie knipt zijn haar. <lacht> ja, echt.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 in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt. Voor even of voor altijd. Ze houdt van chocolade. Ronnie schrijft het op. Portugal, Johnny Depp, Franse pop.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 Uit een eerste periode. Dit was spinvis. Het is vijf voor twaalf. KLDTS. FNKTQ. Vijf letterige combinaties op een briefje dat begin deze maand... bij het skelet van een postduif werd gevonden. Een bericht in code uit de Tweede Wereldoorlog. En na drie weken puzzelen heeft de Britse geheime dienst bekendgemaakt... dat ze het opgeven. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Ja. Hoi, hoe, kan het, dat zulke, hoi, hoe kan het dat zulke goede specialisten als die van de Britse geheime dienst hier niet uitkomen? Nou, het was ook nogal een mager briefje. Er stonden eigenlijk heel weinig karakters op. En de truc bij, bij cryptografie is... als je dat wil kraken, dan heb je eigenlijk heel veel voorbeelden nodig. En wat ze hier hebben is dus heel weinig voorbeeld. Ja, en dan is het heel lastig om dat dus vervolgens te gaan kraken. Tweede is... Je weet niet hoe het versleuteld is, dus je weet eigenlijk ook niet welke sleutel je precies zoekt. Dus je moet heel veel dingen gaan proberen. En het lijkt er toch een beetje op dat men um, door de loop der tijd eigenlijk is kwijtgeraakt hoe men in de Tweede Wereldoorlog dit soort dingen versleutelde. Dus we mm -hmm. weten het niet, te weinig voorbeeld, ja, en dan wordt het heel lastig om te kraken. We hebben je een foto van het briefje laten zien. Uh, weet je al hoe jij te werk zou gaan? Nou, ik kreeg al de vraag van tevoren van ja, als ze nu een pistool op je hoofd zouden zetten, ja, zo was ja, het. Uh, dan ga We je. Ze zijn heel de, subtiel de, namelijk altijd hierbij met het dagboek. Ja, Overmors. altijd even, altijd even lief. Zo ken ik jullie ook. Ja, um, ik zou zelf uh, beginnen met, met um, het visionair um, uh, algoritme. Dat dat is het eerste waar ik aan moest denken toen ik het briefje zag van hé, daar lijkt het sterk op, maar ja, dat hoeft helemaal niet waar te zijn. En dan zou ik gewoon alle wachtwoorden, alle combinaties gaan proberen. Ja, dat zijn er miljarden. Um, dus met een pistool op het hoofd, dan wordt je waarschijnlijk zo moeilijk dat ik uiteindelijk kan wegvluchten. Hmm. De Britten hebben nu de hulp ingeroepen van het grote publiek. Kan dat helpen? Kan er iemand ja. zijn die die code kan begrijpen? Nou, je, je kunt mazzel hebben. Soms heb je een toevalstreffer en uh, zie, ziet iemand het licht, dat zou kunnen. Niet zo heel waarschijnlijk, maar waar ik een beetje de hoop op heb... is dat er nog een veteraan leeft die zei... wij gebruikten deze truc en dit was ongeveer het wachtwoord. En dan heb je opeens kans dat zo'n geheime dienst... Met, met hun rekenkracht een heel stuk verder komen. Spinvis, kun jij hier iets mee? Ik zie wel een compositie hier. Ja, het, het is wel een compositie. Het is wel klaar. N niks, er valt niks te ontcijferen, denk ik. Het is gewoon af. Dit is wat die, iemand had bedoeld. Zou, te dat, schrijven. zou dat helpen, Brenno, als, als er kunst van wordt gemaakt? Nou, nou, dat sowieso. En zo'n project zou op, op zich een hele, uh, heel kunstig zijn. Maar het, het lastige is, stel nou dat, dat ze een algoritme hebben bedacht... en daar een paar letters, zeg maar, te veel tussen hebben gezet. Ja, Aha. dan kom je er echt normaliter gewoon niet meer achter. En ik geloof dus... dat we het moeten opgeven, Brenno. Dit we wordt gaan, niet. Dank je voor dit gesprek. Ik drinken en Dat slapen. lijkt me het beste. <laughs> Dankjewel, Erik de Jong ook. Dank je voor je komst. Dankjewel. Dankjewel. Dit was het oog. Morgen zit hier... Geestgrimbergen. Nou, ik ga nog even websurfen. Je weet nooit wie je daar tegenkomt en dan lekker slapen. Goeie zondag. En een laatste glas im Steen.